Maar nu gaan ze tijdens een extra overleg bespreken of ze de eis van 3% misschien toch moeten handhaven. Topman Ross van Walt Disney stapt per direct op. Aanleiding is de grote filmflop John Carter. De peperdure science-fiction leverde een verlies op van 200 miljoen dollar. Onder leiding van Ross flopte meer films zoals Prince of Persia en Winnie the Pooh. De film John Carter kostte ongeveer net zoveel als Avatar, het kassucces van concurrent 20th Century Fox. Maar de Disney-film leverde slechts een fractie op. Het weer eerst nog droog, later vannacht meer buien, minimaal rond 4 graden. Overdag afwisselend buien en opklaringen, het wordt dan ongeveer 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Reewijk en Woerden, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRV Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur en in dit uur gaan we het over eten hebben, over eten bereiden. Uh, dit natuurlijk naar aanleiding van het gesprek met Pierre Wind, die inmiddels in de taxi zit waarschijnlijk. Het was wel erg leuk, moet ik zeggen. Tenminste, ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat u het ook leuk vond. Um, ja, de vraag die ik nu met u wil bespreken is... Uh, met hoeveel liefde en zorg bereidt u uw eten? Houdt u van koken? Verwendt u graag uw gasten of gezinsleden? Hoe belangrijk vindt u het om veel aandacht aan het eten te geven? En waarom is dat dan belangrijk? Als u wilt bellen, kan dat naar 0800... 1, 1, 2, 1, 0800, 1, 1, 2, 1. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, hebben wij hashtag Casaluna. Even kijken of er al wat binnen is. Er, staat een, er is een, een, een tweet. Daar staat: Ik bewonder u. Dat zou leuk Even kijken. Nee, dat was voor deze uitzending. Jammer. Miranda. Miranda Hoi. is er ook. Miranda Meuwenberg. Die heeft een keer geluisterd naar Casa Luna. Dat is al maanden geleden volgens mij. Ja, een tijdje geleden al, denk ik. En ik weet niet meer waar we het over hadden. In de uitzending ging het misschien over ondernemen of zo? Ja, ondernemingen. En toen belde jij en toen zei je, ik wil wel een keertje komen keteren. keteren. Ja, klopt. En toen zeiden wij, nou kom vrijdag dan maar gelijk. Maar toen kon je <laughs> opeens niet. En nu nee. hebben we gedacht, van, het is misschien wel leuk... om, om het in deze uitzending te mm -hmm. doen... Want jij hebt een ketenbedrijf, hè? Ja, klopt. klopt. Ja, is het is misschien leuk om even naar dat eten te kijken ja, wat je meegenomen hebt. Want ik heb een wijntje geopend. Ja. ja. Jij, jij wel zelf niet, hè? Nee, ik ga zelf niet aan de oh, wijntje. Het, het zijn vis. Het is vis. Erachter, vis. Ik, ik heb uh, huisgerookte zalm. En die heb ik gedaan met een rap en vers zelfgemaakte kruidenkaas. Dus echt alles van scratch af aan met tortillas. En... Alles maak je zelf? Alles maak ik zelf. Alles. Kruidenkaas ook. Wat voor kruiden gaan daarin? Uh, hier zit in dragon, bieslook, peterselie uh, en knoflook. Ja, mag ik meteen zo'n ding doen? Ja, tuurlijk. En wat ligt daar nog meer? Daar? En Daarnaast ligt, um, dat noem je een crocambouche. Dat, dat, zo, zo dat. dat is een heel groot soesestoren eigenlijk. Ja. En ik heb, Deze soes heb ik gisteren zelf gebakken. En daar zit een vulling in van wat je normaal in een kwarktaart doet. Dat hebben wij nu zoiets. Weet je wat, we doen het niet op een kwarktaart, we doen het in een sushi spuiten. En wat is dat? Het zijn een croc en Dat heet officieel, is dat ja. een sushi storen. Maar hier zit kwark in? Hier zit gewoon een, een mengsel van kwark in. Alleen kwark? Kwark met aardbeien, met slagroom en ah, uh, yoghurt. Dat is een toetje? Ja. En er zit karamel omheen. En, dit is, en je had twee soorten vis? Ja, en ik heb ook uh, regenboogforel. Hmm. En daar zit hetzelfde allemaal eigenlijk bij in. Het is allemaal vers, allemaal biologisch. Alles is zelf gemaakt. Zelfs de tortillas zijn zelf gemaakt. Ik heb hier de... Salm. De zalm hè? Ja. Hmm. En die is gerookt op uh, whisky. En de forel is gerookt op rode wijn. Whisky? Ja. Um, als ik die vraag aan jou stel... Hè? met hoeveel zorg en liefde bereid jij je eten? Oh, als, als ik over eten praat, dat, dat zie je ook aan mij. Dan gaan mijn oogjes twinkelen. Dan ga ik weer. Eten is liefde. Eten is passie. Eten is doen. Eten is met je handen bezig zijn. Vooral doorgaan. Vooral mensen willen. Ja, hoe zeg je dat goed? Mensen willen entertainen. Mensen willen plezieren. En het is voor mij, Verwennen. Ja, het is voor mij echt een verwennerij. En hoe meer ik kan geven, hoe leuker ik het vind. En ik kan er niet tegen als mensen zeggen, ja, ik vind het niet lekker. En dan ga ik echt al nadenken: van wat kan er beter? Wat Dit is kan er meer? El, hè? Ja, dat is de forel. Die is was heerlijk trouwens. Nou, de forel. En dat is voor mij echt gewoon een, een uitklaatklep geworden eigenlijk, de keuken. En ik ben ook heel veel bezig met chocola op dit moment. Want ik maak de meest vreemde combinaties. En dat, dat, dat merken mensen wel aan. Ja, echt wel. En dan, dan, ik heb nu een bonbon gevonden met rozemarijn, een vulling. Daar doe ik gewoon een, een chocoladevulling door je maken. Dat heet een ganache. En dan doe ik rozenmarijn in. En dat, dat, dat, dat, dat verpulver ik eerst. En dan al die sappen gaan in die chocola. En dan spuit ik hem helemaal op. En dat is erg lekker. Waarom is eten belangrijk en waarom is eten bereiden belangrijk? Uh, om, sowieso voor je gezondheid is belangrijk. En voor jezelf is het belangrijk om, om ermee bezig te zijn, weten waar het vandaan komt. Niet dat het alles uit pakjes komt. Nee, je moet weten wat, wat het is. En als ik wel eens mensen om me heen hoor, ja, ik weet niet waar kaas vandaan komt. Dan denk ik van: ga naar die boerderij toe. Ga daar naartoe. Ga kijken, ga proeven. Dan, ja. dus als je mensen zo ja, ik lust het niet. Maar het bereiden. Want jij, jij doet dat, jij wil mensen graag laten genieten. Uh. Waarom is dat zo belangrijk? Om, het, om, de, om, om dat eten met liefde te bereiden. Omdat je dat terugproeft. Dat proef je terug in je, in je voeding. Dat proef je terug in je. In je ja, hoe moet ik dat goed uitleggen? Dat proef je ook terug in je, in je smaak. Dat, omdat je als je het gaat maken, dan gaat je hoofd al denken van hoe zou dat smaken? of Hoe zou dat smaken? Is dat wel lekker? Kan dat wel? En dan. Dat, dat, je denkt eigenlijk met je handen na en je proeft het eigenlijk al in je hoofd. En ben je ook al met je gasten bezig dan? Ja. Want je moet wel denken je weet van lustigheid. Ja, meestal wel. Als je, als je bijvoorbeeld voor je ouders kookt, of, of voor je grootouders, of voor familie. dan weet je meestal wat ze lekker vinden. Maar dan kan je wel mee experimenteren. Van, ze vinden dat lekker, ze vinden zus lekker. Ja. En dat kan je dan weer combineren. Je bent 22 jaar. Ja. Heb je eigen bedrijf. Vijf ja. man personeel. Vijf man personeel. jongen. jongen. Uh, en. Voor wie kook je dan? Ik kook op dit moment voor uh, een aantal bruiloften. Ik heb gewoon catering, gewoon echt cateringklussen, bruiloften, gemeentehuis, dat soort dingen. Maar ik heb ook, uh, ik kook voor klanten in principe. Ik, ik kook voor een psychiatrische inrichting. Zo'n je moet zeggen, ja, activeringscentrum eigenlijk. Ook een zorginstelling. Dus. Ja, ook een zorginstelling. En daar is het eten goed, neem ik het goed mee. Ja, echt wel. Dat, dat, dat. Ik heb ooit één keer een klacht gehad en dat vergeet ik nooit meer. Dat was van een man. Die is nu helaas overleden, want die was al wat zieker. En die zegt, ja ik lust het niet. Die lustte geen spruiten. Oh. Ik heb hem aan de spruiten kunnen krijgen uiteindelijk. Dat ik het zo Pierre voor Witt, hem Jij weet, echt nog eens het WK spruiten spruitenkoken georganiseerd <laughs> of zo. Dus je hebt, en hoe deed je het? De, hoe, hoe uh, met de amandelen. Je, oh. Ik ben ze gewoon gaan koken eerst. Maar niet helemaal tot pap, want dat zie je wel eens. Dat als je oma's recept hoort, dan, dan is het helemaal tot pap gekookt. Dus dat is niet lekker. Mm. En ik ben gewoon... Letterlijk gaan kijken van wat kan ik erin doen wat lekker is. Dus ik ben ze heel, echt heel zachtjes gaan koken, schoonmaken. En dan ben ik ze gaan, met gaan bakken met amandelen en met honing. Mm. En toen vond ik het wel lekker. Ja. Daar had echt zoiets van: ja, nou lust ik het, nou wil ik het. En dat was heel komisch dat ik dat hoorde. Je eet zelf niet? Ja, ik ga zo meteen eten. Ik ga deze. Het is echt heerlijk. De. de... Bart, wat die hier en daar. Moet jij niet eten? Aan de andere kant hebben ze ook... Uh... Oh, ze komen het zo meteen halen. Goed, dan gaan we even naar de eerste beller. Blijf jij er even bij zitten en uh, gaan we zo naar de sushi en zo. Uh, mm -hmm. Even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Alex. Hoi, hey, met Alex. Alex de man. Ja, Alex de man. Ja. Is uh, kok, zie ik. En heeft met nou, Keren ik ben, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben in de jaren negentig. In de jaren negentig ben ik omgeschoteld uh, tot kok. Mhm. Uh -huh. Uh, uh, ik heb ook een keertje bij Pierre, een weekje bij in de, had een restaurant in Den Haag. Ik weet niet of hij dat de eigenaar was of alleen maar de chef-kok. Volgens mij was hij eigenaar ook. De, heet ja? dat de nas of zo? De nas, ja. Gewoon het woord nassen, dat is uh, bargoens. Ja. Eten. Voor oh, eten. Ja. <laughs> Oké. Okay. En uh, daar heb ik een week mogen werken. En nou, wat ik heb geleerd van hem is gewoon. Wat was dat? Uh, ja, ik, ik heb. Uh, Zeggen, het is echt een passie. Dat is niet uh, iets wat je. Het, ik, ik kook niet, maar ik ben iets aan het klaarmaken. Ja. En ik, uh, ja. Met het doel mensen een orale orgasme te bezorgen. Dat is. Uh, dan heb je de, de lat wel hoog gelegd. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Als iemand zegt dat hey, het lekker dan, uh, dan ben ik echt vertiefd. Ja. <laughs> wat dus moeten ze niet... wel zeggen dan? Ja, weet ik niet. Eigenlijk niks. <gij Sprakeloos <gij moeten ze zijn. Ja. En, bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment uh, met hem toen... Uh, met tomaten. We hebben een ensense gemaakt. En wat heb je gemaakt? Een ensense. Dus die zijn met de tomaten... helemaal, helemaal uh, uh, terugbrengend tot alleen maar de, een doorzichtige uh, sap... Waar alleen maar dus de, de. Ja, eigenlijk de, de essentie van de tomaat in zit. Dus alle vitamines en alles zit daarin. Dus als je bijvoorbeeld een kilo tomaat hebt, ja, dan heb je misschien een, een half liter of zo, of nog minder. Uh, nee, uh, ik denk op een kilo tomaat heb je misschien uh, 10 milliliter of uh, 50 milliliter essence uh, over. En dat gooi je dan, zeg maar, in een, een champagneglas. Komt er weer een beetje champagne bij, of uh, mousserende wijn. Ja. Dan heb je eigenlijk een vitaminebom. ja, maar ja, <laughs> champagne. Lekker, klinkt toch? goed. Ja, en het is, uh, zeg maar, als je dat helemaal gereduceerd wordt, de tomaten wordt het zo zoet allemaal, ja. omdat allemaal die suikers, die fruitsuikers erin zitten. Maar zeg maar, en, en zit ook, uh, ja, tomatenbestanddelen en dat is allemaal weggehaald. Hm. En, en... Ja, en dat was, uh, ja, uh, en hij was echt gek, hij is echt gek, die man. Uh, het is, uh, als het gaat om koken, dat is, uh, ja. dat is niet, niet, niet te beschrijven. Hij liep toen namelijk met een gebroken arm en dan stond hij nog te koken. <lacht> ja, hij is gedreven. Gek weet ik niet, maar hij is wel gedreven. En bijzonder. Heel bijzonder. Sorry. Maar ik kom wel uit Den Haag, de de de de de de dus het ja. Ja. wordt gek is... Ja. Uh, gedreven, dat is... Uh, nee, wat dan, bouwjouk of zo, maar hij is echt... Uh, hij gaat verder dan dat dan, dan je kan denken. Ja. Bijvoorbeeld met chocola of zo dingen klaarmaken. Dus met echt alleen met chocola. Dus niet uh, de chocola die je eet in de winkel, maar echt cacao. Ja. En uh, dat is namelijk bitter. Dus dan kun je ook al sausen gebruiken en dergelijke. En eh. Uh, ja... Uh, ja dus hele bijzondere dingen daar hij mee. Waar kook jij nu? Ik kook. Ik, ik ben. Ik ben. Ik heb longenembolieën gekregen, dus ik kan niet meer koken. Oh. Ik kan niet achter een kachel staan. Dat red ik niet meer. Ook. ook, heb, ook voor jezelf ik, niet meer? Ja, ja, ja. Voor mijn vrouw en zo. Dus uh, voor zoveel kennis en zo. Maar ja, dat is wel beperkt. Ik heb. Uh, laatst wat ik heb gekookt was in uh, uh, de Mambo, een uh, beachclub, Bacardi Beachclub in uh, of Scheveningen. Kon je daar ook lekker eten? Uh, ja, de mensen vonden het wel, ja. Hm. ja klinkt ja, goed. Kijk, op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld uh, een roer -ei. Ja. ja. Dan kun je een, een, een heleboel mensen gooien boter in de pan. In de pan en de, de vuur staat hoog. Ja, en dan gooien ze een, een paar eitjes in, dat roeren ze en is het klaar. Ja. ja? Nou, dan heb je een, een roer en dan heb je een beetje vet in het pannetje over. Ja. Mm -hmm. nou, als je nou dat roer -ei, als je dat pannetje pakt en je gooit een stukje roomboter in, en dan laat je het rustig smelten, dus niet bakken, ja, en vervolgens als het gesmolten is, ja, dan gooi je die twee eieren erin, ja. En dan ga je rustig, bij 60 graden gaat namelijk eiwit en uh, stollen ga je rustig roeren, roeren, roeren, roeren, roeren, dan ben je een paar minuten mee bezig. En dan heb je op een gegeven moment een roerei, maar daar zit wel al de boter in, en alles in, nou, het is zo romig en zo lekker, ja. Zo kun je ook een roer -eitje maken. Ik dank je wel, Alex. Alsjeblieft. Het was leuk om te horen. Het een leuk om hem te horen. Ja, goed hè. Uh, Oké, okay, nou dat ja, was ja, leuk. Wat, wat je zei is ook wel leuk, ja. Want hij staat altijd met zijn hoofd in, in jouw gezicht. Toch heel aan. Ja, en, en met, tegen, de, tegen de borst. Hé hey, Alex, dankjewel ja. hè. Goeienacht nog. Oké. Okay, Goeienacht. Meneer Wouters. Zeg maar Oleg hoor. Oh, Hoe? O? Oleg. Oleg. Ja. Oleg Wouters. Nou, ik hou me al, al gedurende hele lange tijd bezig met voeding... Maar ook met hoe het geproduceerd wordt. En ik ben een warm beleidbezorger voor bio. Ja, waarom? Um, uh, nou, het is begonnen bij mij uh, omdat ik uh, de smaak veel beter vond. Mm -hmm. En daarna uh, zag ik de consequenties in die het hebben voor de duurzaamheid van onze natuur. En dat, dat speelt al heel lang hoor, want ik maak ook gebruik van wilde groentes en zo... wat tegenwoordig heel trendy is natuurlijk. Mm -hmm. Maar morgen ga ik een brandnetelsoepje maken. En, en waar haal je die brandnetels vandaan? Nou, ik heb een plekje waar het redelijk schoon is. En uh, daar pluk ik ze. Hm. En uh, nou ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind van voeding... want uh, ik, ik zie gewoon heel veel kinderen met met energy drinks en chips ja en uh, dat vind ik vragen om diabetes bijvoorbeeld ja uh, en uh, terwijl uh, als je weet wat er allemaal uit natuur te halen is en als je het goed kweekt nou dan kom je in in de top van je kracht hoor ja hoe zit dat dan nou, omdat die, omdat die, die natuurlijke, niet geproces, geprocesseerde producten... dat sluit gewoon goed aan op ons metabolisme. Om maar eens een heel moeilijk woord te gebruiken. Dus op onze stofwisseling. Ja, oké. Okay. Dus het is veel gezonder. En lekkerder. Ja. En duurzaam. Ja. ja. Um, Oleg, even over het bereiden van eten. Met hoeveel ja. liefde en aandacht en zorg doe je dat? Ha. Met heel mijn hart. En dat is een aspect. Ik vind het fijn dat je daar even uh, op ingaat. Ja. Want als je het met liefde doet, hè, zowel het kweken in je tuin als het... Ik heb het genoeg mogen smaken om uh, direct vanuit mijn tuin het in mijn keuken te kunnen... Gebruiken. Ja. Nou, jongen. Echt, dan is het hm. net of een engeltje over je tong uh, dingen, weet je wel? Ja. Maar denk, heb je ook het gevoel dat je het proeft? Ja. Als je, als je met meer zorg kookt? Ja. Ja? Absoluut. Zomaar even dingen volgens een receptje in de pan smijten. Uh, dat Ik kan het niet eens. En maakt het voor jou uit voor wie je kookt? Ehm. Uh... Ja, maar er zitten veel aspecten aan. Kijk, dat, dat, dat kan je heel, heel, uh, heel rationeel zien. Kijk, als je iemand met een glutenallergie hebt... dan ga je ja, natuurlijk niet uh, dingen met gluten koken. Ja, nee, dat snap ik. Maar als je iemand maar, heel aardig ik, vindt... Ik, of ga je, dan, je? Als je iemand aardig vindt, ga je dan lekkere koken of beter je best doen? Uh, ja, ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Ja. <laughs> ja. Ja, dat doet echt wat met je. Lekker eten. Ja, het doet echt. Dus, dat, ik doe alles met passie, want ik ben ook goudsmit. En uh, maar wow. op het ogenblik ligt mijn grootste passie bij tuinieren en eten en en, en, en uh, ja. Is die, tuin, is die tuin alleen voor eigen gebruik of doe je er ook iets mee uh, voor anderen? Ja, nee, ik heb voor de vrijwilligersstichting gewerkt voor, voor uh, resten van harte, maar daar is een meningsverschil ontstaan. Ze hebben me eruit geflikkerd daar ben ik nogal gefrustreerd over. Maar ik begin hier in de buurt, gewoon weer in buurtuin. buurttuin. Ja. Ik ben ontzettend deskundig, ik zit er al dertig jaar in. En waar is die buurt? Ik mag dan wel, ik mag dan wel afgekeurd zijn. Maar voor mij is uh, goede voeding, juist omdat ik wat lichamelijke gebreken heb, ontzettend belangrijk. Ja. Waar is die buurt? Ik heb waar woon je? Een laag inkomen, sorry. Waar woon je? In Utrecht. Utrecht, oké. Okay. Ja. ja, ik ook. Oké, okay. dus daar moeten we de tuinen in de gaten gaan houden. Ja, dat, ja en er zijn allerlei projecten. Ik ben be bezig met Eetbaar Utrecht. En uh, je hebt uh, uh, Ecologisch Utrecht West. Maar mijn insteek is dus ook de, U de Eetbare Siertuin. Want ik heb... Zoveel deskundigheid daarover. Dat klinkt misschien heel opschepper geworden. Dat hou ik helemaal niet van. Maar ik weet er gewoon echt heel veel van. En dat wil ik zo graag delen. Ja. He, want je kunt bloemetjes in de sla... Zelfs wist je dat je madeliefjes in de, in de sla kan doen? Ja, ik wist het niet, maar Miranda zie ik, ik, uh, wist het wel. Weet je dat je ook fieltjes in de sla kan doen? Ja, dat en, wist ik wel. En je kan ook viola tricolor kan je in de sla doen. Ha, ik hoor daar een enthousiaste stem klinken op de achtergrond. Ja. Dat vind ik heel leuk. En wat voor bloemetjes voor kun je nog raadje meer eten? Een moraadje kun je gebruiken. En, en uh, nou, je kunt weegbreken kun gebruiken. Brandnetel. Wat is nou een verrassend uh, lekker bloemetje? Een zevenblad. Ja, maar nu is de tijd. Maar ja, er, zijn, er is zoveel vlierbloesem wat je daar allemaal niet mee kan doen. En de bessen ervan. Ja. Oleg, wat, ja. wat vind jij een... Opvallend lekker bloemetje? Uh, nou, ik ben, mijn favoriet is uh, Tropiole maaiers. Dat is de uh, Oost-Indische kerst. De Oost-Indische kerst. Die ga ik even googlen binnenkort. En die is qua kleur is die ook zo geweldig prachtig. De Oost-Indische kerst. Ik, uh, kerst, ik onthoud. Hey, uh, mag ik je bedanken voor het bellen? Niet te danken. Succes met de tuin. Goede uitzending. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag, Oleg was dat. Wij gaan even wat muziek luisteren. Dan ga ik snel nog wat van die heerlijke dingen in mijn mond stoppen. <laughs> Lekker hè? Dat is toch, tijdens zijn uitzending toch een beetje lastig. Uh, muziek van Eric Bibb en dat heet Moving Up.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 We're in the same boat, sister, you know it's true I got to help one another like the old folks used to do My hand is on the gate, I let a brother walk through There's a better world waiting right here on me and you If we're not moving up, we're sinking down If we're not pressing on, we're sliding back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 If we're not moving, up, we're sinking down. Eric Bibb. We hebben geluisterd, maar we hebben ook gegeten van die heerlijke rap van Miranda met gerookte op wijn. Nee? Uh, de vooral is op wijn gerookt, op rode ja. wijn. En de zalm is op biscuit gerookt. Het is heerlijk. Ik ben alleen te veel aan het eten. <lacht> het heel, heel onverstandig. Um, ja, we hebben het over lekker eten. We hebben ook mail binnen, trouwens. Uh, maar de vraag is, met hoeveel liefde en zorg bereidt u uw eten? Houdt u van koken? Verwendt u graag uw gasten, gezinsleden? Hoe belangrijk vindt u het om veel aandacht aan het eten te geven? En waarom is dat zo belangrijk? Als u wilt bellen, kan dat naar 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.nl. Casaluna en twitteren, hashtag Casaluna. Uh, een mailtje hebben we binnen van Marianne Bak. Die schrijft... Beste deed net een mailtje, maar... De oh, dat ging nu ook goed. Uh, ik maak met zoveel mogelijk liefde mijn eten klaar. Verse ingrediënten, vaak biologisch. Sinds de vegetarische... Vegetarische slager... Hier in Den Haag geopend is, nemen de vleesloze maaltijden ook toe. Op mijn werk hier in een grote instelling in Den Haag bied ik wel eens mijn excuses aan. aan de patiënten voor wat de stichting aanbiedt als zijnde voedsel. Af en toe is het bar en boos. In Den Haag, nou dan moet je uitkijken, want dan heb je zo'n koperen bordje van Pierre Wind. te nou, ik pakken uit de persoon. Ja, nou misschien wordt het wat beter dan in die zorginstelling. Dan ga ik ook nog eens even naar de tweets kijken? Ehm. Um... Oh, er zegt iemand dat, dat hij of zij in bed ligt en naar Kaarse Luna luistert. Dat is altijd leuk, even kijken hoor. Heb je 1990 bij de NAS in Den Haag een weekje mogen werken? Ik denk dat dat diegene is die we net aan de telefoon hadden. Ja, die hadden we aan de telefoon. Uh, en dan hebben wij... Op Radio 1 gaat het over eten. Ik neem voorlopig genoegen met twee kolketten kipnuggets en Franse frietjes. Wat zonde. Um, nee, dat waren de tweets. Goed, gaan wij naar meneer Westerveld. Goedenacht. Ja, goeienacht met uh, Dick Westerveld en Zutphen. Als ik het goed begrepen heb, dan kunt u niet ruiken. Ik heb uh, geen reuk, geen smaak. Geen smaak ook? Uh, wel gehad. Ja, je hebt natuurlijk wel basis smaak als uh, bitter en zoet en uh, zout en zuur. Uh -huh. Maar ja, mij is gelijk gegaan. En dan is het plezier in koken is wel een beetje... Ja, je moet je er echt toe aanzetten om te gaan koken. Als je op bezoek gaat, doet wel... Maar ja, omdat het niks meer smaakt bijna en alles toch wel vrij zoutloos is. Uh, ja. Maar ik zeg het wat ik allemaal hoor van het loopt het water wel uit de mond. Hè. Dus, wat, zegt dus, een soort... wat zegt u, wat zegt Nu wat ik van had allemaal hoor, loopt het water bijna uit de ja. mond. Ja, dan ja? herinnert u het zich weer. <laughs> ja, nou ja, ik kan het me nog herinneren, ja. ja. Want hoe lang is dat geleden dan? Voor mij is het denk ik een jaar of uh, zeven, acht geleden dat ik erachter ben gekomen, dat ik geen leuke uh, uh, smaak meer had. Dus, Want daar kom je dan opeens achter? Ik, ja, nou, ik weet in zoverre wat van ik ben, dat is een vereniging, niet vereniging in Nederland. Mm -hmm. En daar, die, die belangen dan wat ik behartdocht, er zijn mensen die het in één keer krijgen door een ongeluk. Of door een hersenbloeding. Voor mij is het dan heel gelijk gegaan en op een gegeven moment, ja, ik merkte op een gegeven moment dat ik, dat ik er was brand bij mij in de, in de straat. En de brand is wel aan de deur te lopen van, ik moet huizen uit even uit, want er is brand hieronder. En daar ziet iets van open, maar ik ruikt niks. Mm -hmm. En toen dacht ik dat het helemaal geen reuken smaak meer had. Ja. Uh, en ja, je, je ruikt niks meer, je, je proeft dus niks meer. Het lijkt mij dus eten, vers, vers, En ook dingen die, nou ja, ach, ik zeg altijd, er zijn natuurlijk erge dingen, hè, in Het leven, dus je moet dat ook niet een silo zy gaan doen. Maar het heeft wel steeds meer aandacht. En er zijn dus nu ook peutes in vereniging opgericht. Die bestaat nu 12 jaar. Er zijn ook kookboeken inmiddels geschreven over mensen die niet kunnen ruiken omdat, en, en kunnen eens proeven. Omdat dan de structuur en de smaak en de opmaak uh, belangrijker zijn. Want wat voor emotie heeft u nou als u eet? Nou, weinig meer, denk ik. In zoverre niet dat ik zeg van, nou, oh, ik heb lekker gegeten. Ik kan, ik, als ik, uh, ja, het is allemaal vlak, hè? Ik, ik, uh, als je het erg hebt gelezen, heb je, lees je, ongeveer, heb je 30% van je uh, spraakvermogen, heb je overgehouden. Uh, en 70% is gewoon weggevallen. Ja. Dus emotie, ja, goed. Als ik ga eten, dan is het voor mij wel voor de... Gezelligheid, als ik uit eten ga, niet voor een lekkere geit. Maar dus een glaasje... Ik een pizza in een restaurant of zo, want ja, een duur heeft voor mij geen effect. Nee, en een, een, een, een glaasje wijn heeft ook geen effect. Ja, nou, ja, ook ja een dat glaasje ook wel, bier. Een bier is bitter, hè. Dat is natuurlijk wel wat Maar ik drink wel een glaasje bier. En ik ben niet zo'n wijnliefhebber geweest, nooit geweest. Maar ik hoor wel van mensen die gek op wijn waren en die hun smaak zijn kwijtgeraakt, dat die wijn een één keer ranzig gaat smaken. Zonde zeg. En het lukt als je ergens, gewoon ergens komt je ruikt iets, en je haakt iets, dan ga je toch wat eten. Hè? Dat is toch een beetje. Het, ja. Je eet met je neus, als het ware. Ja. Ja, dat, dat heb je natuurlijk dan niet meer, hè? dat valt allemaal weg. Bent u afgevallen? Eh, uh, nee. Oh. <laughs> te, nee. tegen. Nee, nou, ik ben niet echt. Ik niet Je gaat, je gaat me snoepen, hè? tenminste in mijn geval wel. En, maar waarom, waarom heb wel een ik Als je alleen woont. Ja, dan denk je naar nou, waar we dat nou gaan koken. Hè? Dus je moet je echt toe verplichten om, om uh, ik doe het laatst... ja, vorig jaar heb ik, heb ik het alleen met hart gehad. En dan schrik je wel even van wat er dan allemaal gebeurd is. Dat heeft dat los van alles niet. Maar dan ga je wel denken, oh ja, ik moet toch wel weer uh, de grond gaan leven. Dus ik ben dat toch wel afgevallen. Maar ja, het is niet zo dat mensen die hebben minder gaan eten, dan gaan ze misschien juist meer snoepen of ongezonde dingen eten. Maar waar, waarom gaat u snoepen? Want dat is ook niet meer lekker. <laughs> ja, waarom ga ik snoepen? Ja, dat dat toch in, in zoete smaken proef je natuurlijk wel, hè? Dus je gaat, als je dat dat dat tenminste toch weer de tong, ja, mensen gaan meer snoepen. Dus je moet, dat is zelfs als je niet minder gaat eten. In mijn geval niet. Er zijn natuurlijk wel mensen die het wel hebben. Maar je gaat toch anders eten. Je gaat anders naar eten kijken. En voor mij is bijvoorbeeld uh, broccoli vind ik geen lekker omdat daar gewoon een hele goede structuur in zit en verspreidt ook groeistikse niet. Nou, dus lekker maar er zit er wat, wat, uh, ja, er zit wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, structuur in, een beetje, beetje, beetje, lekker in de mond liggend. Ja, ja. Dus, en, grof, dat, en dat bepaalt nu wat prettig is om te eten. Uh, voor mij wel, ja. En de opmaak natuurlijk, hè. Ja, precies. Dus als, als het leuk opgemaakt is, uh, maar kijk als de boer kool of uh, spinazie eet, het is voor mij allemaal groen. Ja. Uh, en ik ga dan wel, als ik met andere mensen kook, dan ga ik mijn werk met kruidenzakjes, omdat ik zelf niet kan bepalen of iets zout is of, of uh, te zoet is of te zuur wordt. Dus ja. <laughs> ik ga het wel... Maar er is ook, er is ook niks meer wat u niet lust waarschijnlijk? Zie je? Er is niets meer wat u niet lust? Uh, jawel, jawel, oh. jawel. Er zijn ook dingen die het niet lust. Maar uh, de, gekke, de dingen die ik voel, als witlof, wat ik niet niet lusten. ben ik daar heel dol op geworden. <laughs> dus voelde <dat is> bitter <hijnen> het, het is iets wat, ja, het is iedereen verschillend. Ja, maar het, ik merk wel, we hadden vorige week leden we een ledendag. Ja, dat mensen toch wel, uh, ja, dat toch wel eens last van hebben. En niet, ja, lekker, lekker eten en zo. en al die koopprogramma's die ze tegenwoordig op zijn. en alle ja. reclames met de feestdagen. Ja, dan moet je wel even af en toe denken van nou, even niet kijken vanavond of zo. Nee, nou ik hou heel erg van lekker eten, maar die kookprogramma's kijk nooit naar. Oh, okay. Ja, nee oké, jij wil goed maakt, boel, het is, het is, maar eh, Gezond eten is heel belangrijk, maar je moet natuurlijk wel op je, voor jezelf op een gegeven moment eh, ja, je het te toe verplichten als je, dat, als je daar geen, geen sensatie meer bij hebt. Ja. En, en koken doet het nog wel? Ik kook wel, ja, ja ik kook gewoon wel. Uh, Iedere dag, en, en nou, een zondag kom mijn moeder even eten, dan ga ik toch wel wat extra aandacht aan haar besteden om het lekker te maken en zo. Maar dus kun, wel... kunt u nog lekker koken? Ja, met, ik kan wel lekker koken. Het is groep van mensen die komen dat ze het lekker vinden. Maar ik kook dan wel met met name, dus, met, af, met afgerogen zakjes kruiden. Ik ja, ja. haal Bijvoorbeeld een zakje kruiden van Ukendmerk, merk, ik, hartkruiden. Noem maar wat. En ja, maar als ik zelf moet gaan strooien, dan komt het, euh, wordt dat een andere <laughs> smaaksensatie, denk ik. Dus is misschien wel wel lekker, zelf maar dan de gasten is het niet handen. lekker. Dus je gaat wat, maar je kunt het niet ruiken en dat is natuurlijk best wel vervelend, want het kan rustig mee aanbranden. Ja, ik begrijp Zonder het. dat ik het door heb, dus je bent alert in de keuken. Ja. Nou, ja, het lijkt mij niet leuk. Maar ja, is, nee, ja, ja goed. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik het ook niet echt leuk vind. Maar nee. ja, ik, ik, ik, ik voel, ik heb ook zin in andere dingen die andere mensen hebben. Dus dat opzicht voel ik me niet zielig. Maar ik merk wel eens dat het, dat het niet zichtbaar is een handicap. Mensen er wel eens op reageren als je het zegt van alles makkelijk. Nee, echt? <laughs> ja, ja, ja, dat is ook zo'n voordeel. Ja. Werk, nou, in de zorg. Nou, dat heeft ons een voordeel dat je niet kunt ruiken natuurlijk. Maar, het is ook wel een Je kunt ook geen gevaar ruiken. Maar ja. oh, Miranda, jij zei iets? Ja. ja, ik schrik er een beetje van. Want ik, kan me dat niet, ik kan me als kop niet voorstellen wat het is om niet meer te kunnen ruiken. En niet meer te kunnen proeven. Dat dan, ik denk dat heel mijn wereld in zou storten. Ja, je zou eigenlijk geen wasknijp als je, je net moet zetten met eten. Uh, uh, nee, doe maar of, ja, niet. Wat of je uh, ik... dichtknijpen of goed verkouden zijn. Dan heb je het veel effect een beetje. Nou, als ik verkouden ben, dan heb ik al zoiets van, dan blijf ik echt heel ver uit de keuken. En dan proef ik ook echt helemaal niks. Want je, dan zit het helemaal dicht. Maar als ik dat me heel mijn leven zou hebben. Ik, ja. zou echt, ik zou er echt bang van worden, denk ik. Ja, ja weet je, op een gegeven moment zijn het natuurlijk. Je kunt er boos over worden. Ik ben secretaris van de vereniging geweest. Ik ben al niet meer, inmiddels nu nog wel lid. Ook actief lid. Uh, maar op een gegeven moment, ja, kijk, het overkomt je. En, en, en ja, op een gegeven moment accepteer dingen zoals ze zijn. Hè? Ja. Hoewel mensen die kunnen zien. Ik ga het niet moeten denken dat ik dat niet kan zien. Of dat ik niet kan horen. Dus ja... Het uh, is niet leuk, eh? ik, ik word ook wel het van alle geintje mensen, mensen erover maken. Of, of, eh, ik heb de, vorig jaar ook mijn hand verbrand dat ik niet uh, door had dat ik, dat ik een lekslam heb aan het bakkeliet uh, uh, met ei bakken. Dan heb je een lekvlammertje, nou, dan heb je natuurlijk wel een in het ziekenhuis met, uh, met tweede gade brandwonden ja. aan de handen. Uh, het zijn van die kleine dingetjes die dan vervelend zijn en dan zeggen alle mensen, god je ruikt, het Nee, ik ruik het dus niet hè? Nee. nee, duidelijk. Ik dank u wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Meneer Westerveld. Oké. Okay. goedemiddag. bedankt. Dank u wel. Ja, dag. Ik kijk weer even in de mailbox en zie dan, als die opent tenminste, ja, dat Jasper... Uh... <laughs> ja. Ken je die? Ja, er zijn misschien wel meer Jaspers. Nee, ik heb, ik heb het over de mail, hè? dus ik hoor nu een telefoontje, maar daar, daar ben ik nog niet. Uh, Jasper die uh, zegt, ik kook een keer per week voor zeven personen en zij elke keer blij dat ik kook, omdat ik met heel veel liefde het eten klaarmaak. PS, ik zit mee te kijken naar jullie en mijn vriendin... Oh, het is je <laughs> zeg ik het ook. Dus ik zit nu bij jullie en ik wil graag de groetjes doen. En ik ben ook nog zanger, zegt hij. Kan hij goed zingen? Ja, hij kan heel goed zingen. Wat leuk. Hij kan koken en zingen. Ja, ik, ik, ik, kan, hij kan wel lekker koken. Maar als je dan tegen hem gaat, zegt hij je, zeg je tegen mij... schatje, wil jij voor mij koken? Dan doe ik dat ook altijd weer voor hem. Ja, ook al is... heb ik hem heel hard gewerkt, dat maakt me dan ook niet uit. Zou ik ook vragen. Hè? Iedereen de kwaliteit. We <laughs> um, horen net op de radio meneer praten die geen smaak meer heeft. Ik heb ook brand gehad drie jaar terug. En sindsdien heb ik ook geen smaak meer. Alles smaakt anders. Vies. Ik weeg geen 50 kilo meer. Eet nauwelijks. Heb geen trek in eten. Vergeet eten. Ik eet omdat het moet. Eén keer per dag brood. Niemand kan geloven dat dit door die brand komt. En nu heb ik het bewijs. goedjes van... Avidia. En het bewijs zit, denk ik, in een mailtje of zo. Ik weet het niet. Um... Oh, het bewijs dat die meneer... Nee, deze meneer had het niet door de brand gekregen trouwens. Die net belde meneer uh, Westerveld. Ook nog eventjes de tweets erbij pakken. Daar is niets nieuws bijgekomen. Dan maar weer even naar de telefoon. En nu komt hij wel, en dat is Jos. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. De crisis is onze grote vriend in deze. Eh, eh, dat moet je uitleggen. Nou, het is niet zo ingewikkeld, want als je fastfood eet en je pakt de duurste, makkelijkste dingetjes in, het, uh, in de supermarkt, nou, dan ben je vermogen kwijt. En als je naar de boer gaat en naar een gewone groenteman, een kropje sla kost een kwartje. Ja. sla in de supermarkt, waar weinig of geen smaak meer in zit, die al anderhalve week van tevoren gesneden is, ja, er zit geen smaak meer aan. En stik duur. Dus dankzij de crisis gaan mensen nadenken, die gaan kijken wat is het goedkoopst. En met die relatief simpele dingetjes, goedkopere dingetjes, grondstof, uh, ingrediënten, kunnen ze hartstikke lekkere maaltijden maken. Is dat jouw eigen interpretatie, jouw eigen veronderstelling? Of... Nee, dat, het... dat merk ik hier. Ik, ik, ik merk, ja, goed, ik heb dan de bakkerij. Ja. Maar ik merk aan mensen die, uh, en dat is met kerst, met Pasen is dat heel goed merkbaar, ze doen steeds meer thuis. Met dank aan de crisis. ja. Vroeger ging men veel meer de horeca in. Zo meteen dadelijk weer in het voorjaar in het seizoen dat ze naar pretparken gaan. Daar gingen ze vroeger naartoe. Of nog maar een paar jaar terug. En daar namen ze eigenlijk niet, niets mee behalve de zonnebril en de portemonnee. Ja. Nu nemen ze weer broodjes mee. Want het is veel goedkoper. En ze komen tot de ontdekking tot verdikken met de broodjes die we zelf hebben gemaakt. Bij de bakker gehaald of waar dan ook zelf gemaakt. Die zijn tien keer zo lekker. Ja. Van die dure dingen, dus... Ben, ben jij daar trouwens als bakker nog mee bezig, om, om, uh, ja, als je dat bereidt, of is dat gewoon massaproductie? Uh... Nee, dat is geen massa. Dat, is, dat, is, uh, nou ja, dat, zit, dat zit in je vingers te, tot aan je tenen toe. Waar, waar gaat de meeste liefde in zitten? Nou, gewoon in het brood maken, echt. Dat is een, dat ja? Is nou, deze nacht, ik ben gisteravond om half zeven begonnen, ik ga door tot negen uur straks. Ja. Nou ja, en dan de eerste klanten, die heb ik, uh, maak ik zelf mee in de winkel. Nieuwe dingetjes die ik heb, die ik hen uh, onder de aandacht wil brengen, nou, dat doe ik dan even zelf. Nou, dat is, dat is, dat is magnifiek. Hmm. Wat is er nieuw deze keer? Deze keer is nieuw uh, een, een nieuwe soort uh, ah, Oké. Okay. En dat is uh, denk ik heel erg lekker. En, en de gebakjes, doe je die ook? Ja, nee, die heb ik niet. Nee. Heb ik, niet. Ik, ben, ik ben hoofdzakelijk broodbakker. Het zijn, brood en maquette zijn zo'n verschillende ambachten. En ik heb echt gekozen voor brood. Ja. En ik ken een aantal maquettebakkers. Nou ja, er zijn virtuozen, er zijn sterren. Maar dat is niet mijn vak. Mijn vak is broodbakker. Maar, heb je, heb je, echt alleen, maar je hebt toch ook koekjes en zo in de winkel? Nee. Oh, Oké. Okay. Brood. Gewoon nee. brood. Nee. Brood, klein brood. En, uh, maar wel ja, bijzonder brood. Want, ja, want ik heb dat wel eens geproefd. Nou, maar brood is, is, brood is gezond. En er zijn gelukkig... Nee, maar bijzonder zei ik, waar... wat was het ook weer een specialiteit bij jullie? Zonder ja, dat was een, afgeleid een afgeleide van, uh, van, het, van het kerstbrood. En dan maken wij het hele jaar door. Dus het uh, Limse Klumpkesbrood. Ja! Dat weet. heb jij gehad. Ja, dat was lekker. En dat is heel erg lekker. Ja. Nou ja, er is iets uitknobbelen. Ook dat is... heel voedzaam, Jos, weet ik nog. Het is absoluut voedzaam. <laughs> ja, is nou ja, een, twee van die sneetjes met waaromboot en je hebt gegeten. Je hebt nog geen beleg nodig. Nee. Nee, maar daarom, dat wil ik maar aangeven: de crisis. Ik merk het heel goed dat mensen op een andere manier gaan eten, bewuster gaan eten. Althans een, een, een, een groep mensen. En die groep wordt gelukkig wel groter. En dat is een van de grote voordelen van de crisis. Ja, nou, dan uh, hebben we dat ook weer van een... En van leek komt het dan toch het besef dat, uh, dat het, het, het uh, ja, het echte, het pure, dat dat toch meer smaak heeft. Ik begrijp het. En als die groep maar groot genoeg wordt, dan hebben we aan de crisis heel erg veel te danken. Ja. Wat, wat gebeurt er eigenlijk als jij aan de telefoon zit in de bakkerij? Nou, ik zoek de momenten uit. Nou, kijk, even kijken, nog vier minuten en dan komt mijn vierde portie brood uit over. En dan heb ik nergens geen tijd voor. Oké. Okay. Maar ik heb van die gaten waar ik zo... Uh... Maar die ga ik ook plannen, hè. Als ik tussen 1 en 2 wil bellen, dan zorg ik dat ik, een, zoals wij dat noemen, een gat heb waar ik eventueel kan bellen. <laughs> Leuk. Bij nou, deze. Ik ben blij dat dat gat er weer was vannacht. Jos, uh, succes ja. hè? Oké, okay, hoi. Hey, tot later weer. Doeg. Uh, er zijn wat tweets binnengekomen. Ik ben gek op Europees koken, zegt Marcel Bas. Morgen maak ik heldere kippensoep op Roemeense wijze en in uh, de kokotte Tsjechische romige kip. En uh, niets nieuws, schrijft iemand zeker wel. Frans van Dam. zou best met Renske in contact komen. Wat eten betreft, ik kan er ook wat van. Ik begrijp deze helemaal niet. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Uh, ik doe... Oh, trouwens, Pierre Wind was hier natuurlijk net. En we hadden hem gevraagd wat gedichten mee te nemen. Even kijken. Eh... Uh... Hij heeft, hij heeft een paar van die hele korte. Een andere, ik, ik weet niet waarom ik dit nu opeens ga doen... maar de Pierre Wind, die, behalve dat hij goed kan koken en allerlei dingen verzint... heeft hij ook een periode gehad dat hij ging koken. En dan ging hij koken. En uh, dat deed hij in, zijn, in dat restaurant De ook aan tafel bij mensen. En dan ging hij ondertussen ook nog gedichten voordragen. Bijvoorbeeld... Uh, <laughs> misschien dit. Uh, echte liefde. Je stinkt als een beerput uit je mond: knoflook, schimmel, etter en te tezamen. En toch gaan we tongen. En, uh, okay, dat... Een andere ik is niet op deze wereld, een andere jij wel. Dat is wel een mooi, dat vind ik een mooi. Oh, een gaat andere ontrouwen. ik is niet op deze wereld, een andere jij wel. Ja, ik ga hem op een tegel zetten. Even kijken. Ik denk dat we even wat muziek gaan draaien. Uh, die muziek komt van Claudia de Brij. Oh, nee, dit is niet waar. Triggerfinger. Doen we Claudia? Waar waarom doen we geen Claudia? Die is er niet meer. Oh, oh, doe <laughs> oh, leek me nou zo leuk. Ga ik even ruzie overmaken zo meteen. Dan uh, wordt het Triggerfinger. dit was Trigger Finger I Follow Rivers en dat was ooit een hit van Licca Lee Licca Lee Licca Lee Licca Lee maar volgens mij spreken dat uit als een U dat nee Licca Lee is het echt waar ja oh. Licca oh. weet je ook waarom weet je ook wanneer hij is gecofferd is dit liedje nee die is bij Giel toen gecofferd bij 3M. en alles echt die, op een gegeven moment hoor je je tikke dikke ding echt die tikkels. dat is op een koffiekopje gemaakt kijk nou toch mooi en, en het, er was ook iemand die heeft getwitterd: Karel, dat dit een leuk liedje is. Dus die is in ieder geval blij dat we ervoor <lacht> hebben overgeslagen. We gaan niet naar een bellen. Oh, dat hing niet met de telefoon, maar die is opeens vertrokken. Oké. Okay. Nou, Miranda, dan kunnen we. Dat ding, ik Die hele raps op. Hè? <lacht> niet lekker, hè? Dat waren de, er vijf. Dus ja, en dan hebben we dat zoete nog. We, we, we hebben nog sousjes staan. Die mag je wel even proberen. Kijk, uit te zitten. Nou, plakt wel. Lang leven Buttskot Dit zijn. Oh, uh, sousjes. Versgebakken gebakken soesjes. En er zit een vulling in en plakt volgens mij heel erg. Mm. Maak je het dus vaak? Ja. Mm. Sushi zijn ook helemaal zelfgebakken. En normaal hoor je ze iets krokanter te zijn. Maar ik heb ze gisteren heb ik ze opgestapeld. Ik moest er gisteren nog een aantal maken. Het combineert alleen wat minder goed met de wijn, <laughs> moet ik zeggen. Ja, het combineert niet. Nee. Dat ga ik zo meteen wel even <laughs> We hebben een beller. <laughs> Wie hebben wij? Goedenacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ben ik nou uh, verstaanbaar? Ja, behoorlijk hard ook. Heeft u de okay, radio... Ik, pra ik praat wel een beetje hard, want ik ben een beetje boos. Wil, heeft u, wilt u de radio even uitdoen? Ja. Maar Dat. ik heb een draap aan de radio, Ja, maar die moet ja. toch uit, want ik hoor hem. Ik hoor hem mijzelf. Nee, hè? Nee. Nou is uit. Oh, hij is ja. uit. Ja, dan is de nou, lijn... ik heb een... Maar dat ging over het eten en alles, hè. Ik heb zelf gewerkt op de Mensa in Utrecht als kok, hè. Ja. ja. Kijk, en uh, die mensen kregen daar het beste van het beste. Dat was best elke dag werd het fles aangebracht, hè. Ja. Door, door een slager en, en door groenteboeren en alles. Maar ze waren nooit tevreden over het eten. Hm. Hè? En wat en wat voor wat mensen waren, kwamen nou, daar ja, eten? Zegt u? Wat voor mensen kwamen daar eten? Studenten. Ah, ja. Dat waren dus uh, leraar, hoogleraar, dokters, advocaten, noem maar op. Ja, en, die kwamen al bij de daar in Utrecht op Lepelenburg. Bij het, dat was met het een, oude Tifli. Was een kritisch dat, publiek. Zegt u? Was een kritisch publiek. Ja, maar ja, kijk, ze konden zo nog een sneeuw brood smeren, weet je wel. Maar ze, ze wel, uh, hadden wel kritiek op het eten en zo. En u ja, de... Ik zei: ze ze hadden het beste, hadden het beste. Nou, dus, uh, de mensen is daar weg, terecht. Ja. ja. En uh, nou ja, ze zal nou te neuden eten, of Zo dat tijd. Nou, dat is helemaal niet te hagen, hoor, laat ik het zo maar zeggen dan. Maar mm -hmm. uh, ze leven nou van een broodje en uh, noem maar op, en wat anders, Want daar werd echt goed gekookt. En het was ene manier van driel, dat was een kok daar. Nou, die man die heeft zijn uit een gewerkt daar. Ik denk dat die overleden is. Maar ik heb respect voor die man al gehad. Want heeft u zelf ook gekookt, hè? Ja, ik heb in de keuken gestaan, ja. En wat deed u dan? Wat kookt u? Ja, wat maakte u zo al klaar daar? Ja, van alles, noem maar op. Elke dag was het anders. Dus de ene dag was het uh, aan En en de, de andere dag was het nasi. De andere dag was het uh, bami. En dan weer Macron, noem maar op. Al die dingen nog meer. En als die mensen zo lopen te klagen, heb je dan nog wel zin om je best te doen? Nee, maar goed, kijk, je moet werken. Je moet werken voor je geld. Ja, dus dat had niet zoveel meer met liefde te maken? Ja, wel, tuurlijk wel. Mijn liefde ging het koken. Dat toch wel? Maar ja, als je, als je dan krijgt te horen van ja, maar dan hebben we dit, dan hebben we dat, weet je wel. Maar ze af en toe daar voor een paar groen hadden ze daar de buik vol. En dan nog een biertje erbij en noem op, al die dingen, een kopje koffie en zo. Maar ja, het werd nooit gewaardeerd. En ik heb daar een, een, een, een chef meegemaakt en die man die zat zo vol met stress, die is er aan overleden. Oh? die, werd... die woonde in de wijde Doelen, in Utrecht, bij het oude politiebureau. Ja. En, en die had stress door de, door de kritiek? Ja, door die lui die hadden altijd klachten hadden. En heeft het u zelf ook erg geraakt, of viel dat ja, wel mee? Ja, maar niet, want ik, kijk, ik, ben, uh, ik, ik heb gevaren en ik heb, uh, ik heb gezeten buitenland en alles wat, alle kok en uh, noem maar op, en alle toestanden en wat meer. Maar ja, dat werd gewoon niet waardeerd. Ja. Maar ja, dat wou ik alleen even zeggen, ik, bedoel, ik stel het avond nu het programma te luisteren, weet je wel. Ik blijf altijd speciaal wakker, gewoon dat, dat ik vind het interessant. Ik dacht, nou, ik zal eens een keer een belletje plegen. Dus u blijft er wakker voor? dat is... Uiteraard, uiteraard. Elke nacht tot twee uur op? Ja, en morgen om zeven uur ben ik weer op pad. Oh, dat zijn korte nachten. Dat zijn hele korte nachten. Wat gaat u doen morgenochtend? Nou, ik ga een beetje antiek kopen. Oh, antiek? Ja, e en... ik heb een afspraak, moet ik moet een beurtje omwezen. En dan heb ik een paar op het oog om ook een paar kasten te kopen. In Utrecht? Nee, Beusikom. In Beuzekom. In Beuzekom. Nou, veel plezier dan morgen met Antico. Uh, ja, in Beuzenkom heb ik ook een huisje in Australië. Ik woont precies tegenover Pettenbraak. Woont hij ook in Beuzekom? Ja, die woont, Beusikom, die woont tegenover mij. Hoe gaat het met hem? Nou, heel slecht. Oh. Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Maar ja, we wil ik even doorgeven. Ja, bedankt uh, voor het bellen. Uh, niks te danken, want ik luister in je programma, want ik ga nou het verhaal ja, Dus ik zet hem weer Jullie gaan tot drie uur door, hè? Nee, wij gaan tot twee uur door. Oh, en nou, dan komt er een op, je gauw. Ja, dat kunt u vergeten, dat is niks aan. <laughs> nee, <laughs> nee, Nora, Nora Romanesco, de, de nachtvluchten, die komt net binnen. Ja, die bedoel ik, ja, daar luister ik ook graag naar. Ja, vindt u dat ook wel leuk? Ja, dat vind ik ook leuk. Wat, wat vindt u precies leuk aan Nora? De stem, ik wil De stem. De stem is mooi, hè? Ja, want ze kunnen het allemaal zo goed maken, weet je wel, en de, als ik kritiek heb, zeg ik het ook, nee, maar die, ik zei vertellen, hey, ik luister alles jullie begaan, en weet je wie mijn buurman is geweest? Nee. Henk Westbroek. Henk Westbroek? Oh ja? Ja, die maar... heeft tegenover mij gewoond in Utrecht in de Zuiderstraat. Toen hij heel jong was nog, of niet? Zegt u? Toen hij heel jong was. Nee, nee, nee, nee, Wat nee. Wat ze hadden, ze had met dat uh, Engelse meisje had hij toen een verkeering. En hij had altijd een witte chase wat had hij allebei. Nou, wat, u heeft wel wat uh, mensen meegemaakt dan? Ja, ja, ja, mijn Henkje ken ik heel goed. <laughs> nou, dan kijk, kijk ik ook elke, elke avond naast nou, die op pap gehad. Op RTV Utrecht. Ja, tuurlijk. <laughs> nou, hartstikke goed. Meneer ja, Van Eden, dank u wel voor het bellen. Ben, ik, ben een, eh, ik ben een hele trouwe luisteraar van jullie, weet je wel. Ja, dat, nee, dat vind ik maar hartstikke ik hou leuk. Ik hebben alles in toe. de gaten, want als Henk het niet goed doet. Dan krijgt hij op zijn hals voor het van natuurlijk. Ja, Als nee. Als u mij maar niks aandoet. Ik nee, dank u wel. Nee, nee ja, nee. Is goed. Ik bel je wel later weer. Oké, okay, bedankt. We. Goeiedag. <laughs> we gaan nog, eh, nog één plaatje doen. En op uh, hoop van zegen dan maar. Treintje Oosterhuis. I'm mm you. -hmm. Oosterhuis was dit. Ik lees nog even een mailtje voor. Iemand die ook... ook geen reuk of smaak meer heeft... door een hersenbreuk. Zout, zuur, zoet en bitter proef ik nog wel. Ook heb ik af en toe... fantoomgeuren. Ach. Ik ruik dan een vreemde geur die ik niet herken van vroeger. Uh, ui en ei... waar ik vroeger dol op was... hebben nu een vieze smaak. Het is inderdaad de structuur... van voedsel waarvan ik nog een beetje kan genieten... Ik kook nog wel, maar doe dat op mijn geheugen. Ook, op mij over, ook mij overkomt het wel eens dat ik het eten laat aanbranden. Soms zo erg dat de rookmelder mij waarschuwt. Maar zoals gezegd, het valt mee Leven. Joke Masklee was dat. Uh, Nora is er even bij komen zitten. Want wij, wij hebben heel lang uh, gescheiden van elkaar moeten leven. Hè? Omdat omdat ik in het AKN-gebouw ging uitzenden en jij hier. Dus we hebben elkaar al die tijd niet gezien. Dat is ontzettend, Wen. Ik heb je heel erg gemist. Vandaar is dat het zo leuk is dat je nu even hier aan tafel komt. Dan dat dat kan ik je ook mooi vragen of jij uh, goed kan koken. eigenlijk. Ik kan best wel redelijk koken, maar toch wel een beetje toegepast. En ik uh, hoorde toegepast? eerder... Ja, toegepast in de zin van ik heb weinig tijd... Dus uh, ik ben creatief met datgene wat er uh, zowel te vinden is... in de verschillende winkels. En daar kan ik aardig mee omgaan. Ja, maar voor koken maar, maar, maar... moet je tijd maken. Ja, gaat me echt niet Als je lukken. Al... Tenminste je niet in het huidige uurtje... leven. Als je al een half uurtje hebt... Dan kan je al zoveel doen. En als je dan bijvoorbeeld, heel simpel, als je aardappels hebt... normaal je ze in grote brokken. Maar als je ze wat kleiner snijdt, hebben ze ook minder lang nodig om te koken. Nou, dat, dus dat half uur, dat neem ik wel. Het is niet zo dat ik alleen maar kant-en-klare dingen uit pakjes trek... en, nee, uh, en voor, zo voorgekookte zooi ga opwarmen. Dat niet. Dat half uurtje neem ik wel. Maar daarin ben ik dan erg creatief in mijn omgang met de ingrediënten. Maar wat dat kan je dan wel. bijvoorbeeld heel lekker klaarmaken? Ik ben erg goed in uh, verschillende pasta's. Maar, maar dan ga ik dus niet de pasta zelf ook nog vers uit zo'n draaimachine maken. <laughs> want dat zie ik dat absoluut niet zitten. Ik herinner me opeens dat ik nog had moeten vertellen. Want het eerste uur eindigde een beetje raar. Want ik, ik moest zeggen waar, waar ik nou gelukkig van werd bij eten. Ook wil want... graag. Oh, bij eten e alleen. Ja, sowieso. Ja, sowieso. <laughs> ja, eten, <laughs> dat hele verhaal. Maar zat, er zijn wel heel veel dingen. Ik heb bijvoorbeeld haché, vind ik heerlijk. Mm. Zwee Oh, superleus. Een goede Ik koos milk, als kind, als Wein. je jarig was, maar je kiezen wat je ging eten. Hè? Meeste kinderen, patat of uh, hamburgers. Maar jij ik wezen, koos ik? altijd... Nee, wortelstamp met haché. Oh, lekker. Oh, heerlijk. heerlijk. En jij, Miranda? Als ik jarig ben, dan is het meestal dat mijn vader kookt. Dus dan eten we gebakken vis, meestal. Ook lekker. Met, met aardappels uit de oven. Hmm, het is midden in de nacht, maar ik heb toch zin om te gaan koken. Of in ieder geval om te gaan eten. Meer, daar heb ik altijd meer zin in dan koken. En kun je één tipje van de sluier maar, oplichten met betrekking tot de wat er maandag er in Casa Luna zit. Nee, ja, dat doen we straks nog. Eerst straks. even zeggen wat er maandag in kaste Luna zit. Is goed. Frank Dumos gaat dan praten met Edin Mouyagic. Monetair-econoom aan de Universiteit van Tilburg. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Kredietbeoordelaar van. Uh, oh nee, kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Waarschuwt Nederland voor een afwaardering moeg ja, komt uitleggen hoe belangrijk het is dat we de triple status behouden. En welke rol de katshuisonderhandelingen daarbij spelen. Dat is aanstaande maandag. We hebben nog 35 minuten. Wat wilde je ook alweer weten? 35 seconden. Ah, een seconde, Eén ja. dingetje buiten het eten om waar je erg gelukkig van wordt. Pff, de liefde. Oh, dat is mooi. Is dat mooi? Ja. ja. En ben je in er nog zijn steeds gelukkig zijn in? Facette. Dat is dan heel, veel, heel duidelijk zijn belangrijk. Ja, ja, maar ik heb nu echt nog maar. Ja, nou komt er weer zo'n moeilijke vraag aan het eind van en dan ga ik weer de mist in. Miranda, dankjewel voor het eten. Alsjeblieft. En voor het vertellen. En uh, Noor, heel veel plezier met nachtvluchten. En dat begint zoals elke week met vluchten in het verleden. En dat gaat door tot 7 uur en dat eindigt dan met een interview. En wij zijn weg nu maandag is Kastelunen er. Ik volgende week vrijdag. Tot dan. Ik, ik, ik, ik. Ik, ik. en ik. Ik ben niet alleen. Ja, is jij, een CRV.